Als hij al zijn zinnen heeft geblust, pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Held die gaat pas slapen Als hij al zijn zinnen heeft geglust Pas wanneer de vogels weer gaan zingen ja Gaat hij naar huis terug Nou, ik moet je zeggen, na die eerste dag Corso Radio... Ging hier ook slapen als al mijn zinnen uh, waren geblust? Want mensen, kinderen nog ertoe, zeggen, Wat een dag was het gisteren! Heel erg gezellig, heel erg leuk, heel veel verzoekjes gehad. En uh, ja, ook heel veel geleerd natuurlijk over de Corso in uh, Valkenswaard. Het is dag 2, zaterdag 10 september. Corso en Cultuurfestival bijvoorbeeld vandaag. Dat, uh, daar worden kleurrijke Dalia-objecten gepresenteerd. Ja, op zaterdag 10 september om 12 uur begint het, tot 6 uur zijn er gratis 19 Daria-objecten te zien. Ja, het is leuk dat ook uh, 9 niet-corso-bouwgroepen een uh, object gaan maken. Ja, 10 buurtschappen, bouwgroepen, die maken naast hun wagen ook een object. Ja, wij gaan bij uh, heel veel uh, buurtschappen langs en uh, ja, daar gaan we eens kijken wat, uh, wat er gemaakt wordt. Hoe ze daar lekker mee bezig zijn. De camera's via de website van VosFM zijn natuurlijk ook online. Dus je kunt ook meekijken in de tent. En dat is ons heel leuk. Dat er mensen kijken. Hè? Ja, vind ik altijd wel heel erg leuk. Um, goed, nou je kunt ook uh, verzoekjes sturen. Dat kan natuurlijk via onze welbekende 06-nummer. 06 als ik het liedje heb, dan draai ik hem. En als ik hem niet heb, ja, dan uh, schuif ik hem eventjes door... naar uh, de heren die zo dadelijk weer uh, na mij komen. Goed, nou, de eerste is al gelijk een verzoekje. Rolf Rosenbrand die uh, had bij Corso Radio een verzoekje aangevraagd... voor Marcel of hij Lola Montes, Volbeat, wilde draaien. Nou, dat is toevallig, want dat vind ik ook een leuk plaatje. Hier komt hij aan. Speciaal dus uh, voor uh, Marcel. Lola Lola Montes. Where she walks Lola Montez So beautiful Shady in the temper damn. Blinding your eyes With a spider Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer...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 een talent zou benutten, dan was ik de top of de bill Hoewel het gewoon is, dan krijg je kapsones en dat is nou net wat ik niet wil. Tis kom op, fasciner die zangers, kom op. Tis... Kijken in de spiegel. Ja, vroeger had je, had je de serie Happy Days en het was, uh, daar zat een uh, Defons in, de Fonzie, en die deed precies dezelfde. Die ging elke dag, elke ochtend ging die voor de spiegel staan, dan ging hij kijken of zijn haren goed zat en dan keek hij zo, deed de hij zijn schouders omhoog, zijn handen naar links en naar rechts zo van, hé. Hey. Dit ben ik, de Fonds. Nou ja, Peter Blanke die zingt erover. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Goed, welkom bij Corso Radio. Ja, want uh, we zijn er de hele dag weer bij hè, op deze gedenkwaardige dag. De 10e september, dag 2 van uh, ja, al die mooie bloemen die voorbij gaan komen. Um, ja, Verder zijn er natuurlijk de dalia objecten Die kun je vandaag uh, gaan bekijken. Ik heb ook al wat foto's gezien. Uh, ik zie hier bijvoorbeeld hele mooie grote slakken. Ja, dat is een werk geweest, jongens, met dat te maken. Moet je echt kunnen, lijkt mij. En uh, ja, verder uh, is er ook nog uh, een kermisattractie. Je kunt uh, veel dans, muziek en theateroptreden zien in Valkenswaard op de markt. En in de theaterzaal de Hofnaar natuurlijk. Daar uh, zorgen de rondlopende acts voor uh, een heerlijk festivalgevoel. Nou ja, en op zaterdag en op zondag, vandaag dus en morgen, tussen 1 en 6 staat het uh, Frans van Bestpark Bol van Vermaak voor het hele gezin. En daar kun je, nou ja, onder andere springkussens zijn dat, daar, er is een stormbaan, uh, lari en apenschool is er. Ja. Uh, zelf bloemen prikken, ja, kun je het in ieder geval leren hè, van volgend jaar. De footworks en nog veel meer en ook uh, de grand piano is er van, ja je weet wel, meneer uh, Dinges. Ja, nee, zo heet hij echt, kan het ook niet helpen. Goed, een uh, appje gehad van uh, Mickey. Hij zegt, uh, draai voor uh, de buurtschap, uh, als het kan, voor de reisvennen. Uh, Harry Styles, nou dat is toevallig. Come on Harry, we want to say goodnight to you. Daar komt hij aan, speciaal voor jullie daar. I'm Mr. Mm -hmm. in verband met het prikweekend in Valkenswaard. Het klaart vandaag vanuit het noordwesten op. en Dan krijgen we ook droge perioden de overhand. Het wordt een graad of 20. Als we dan kijken naar zondag, dan is het aangenaam weer voor buitenactiviteiten in Valkenswaard. Met veel wolken, zon en ook lokaal kan er af en toe een klein buitje vallen. Er is weinig wind, het is 22 graden. Maandag wordt een mooie nazomerdag en daarna gaat de regenkans toenemen.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 en Ronnie Flex. En uh, terug bij jou. Ja, dat is aangevraagd door Puck Neggers. Natuurlijk via 0646556789. Ja en uh, Ja, en als je trouwens ergens bent bij een buurtschap en je denkt van nou, ik vind het wel leuk om er even over te vertellen. Dan uh, mag je gewoon ook eventjes uh, een appje sturen naar dat 06 nummer 46556789. En wie weet uh, ben ik hier wel eventjes op. Ja, vind ik wel leuk. Wil een beetje zweren hebben natuurlijk. Hè? Lee Towers, die draai ik even speciaal voor alle buurtschappen. Want uh, you never walk alone. When you walk through a storm Hold your hand And don't be afraid of the dark At the end of the storm There's a golden sky And a sweet Yeah. Uh -huh. Alle buurtschappen doen los van elkaar natuurlijk eh, prikken, maar je eh, doet het natuurlijk wel allemaal samen. Litouwers die hier special voor jullie allemaal. You'll never walk alone. Goed, dit was uh, het eerste gedeelte weer van uh, dit uh, Radio Vuiton op Vos FM op Corso Radio. Want daar luister je naar. Ik ben er nog tot, uh, ja, tot uh, half Half, hè, zie je staan, hè? Ja, half twaalf. En dan uh, wordt er weer uh, overgenomen door de heren in de bus. Ik ga zo even kijken waar de bus naartoe gaat. En dan uh, zal ik jou dat zeker gaan vertellen. Dus wat dat betreft, tot zo dadelijk na de gebruikelijke nieuwsberichten. Tot zo. Dag en nacht steunen we jou, de wagenbouwers. Dit is Corso Radio. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken.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 Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Na na, na na na na na na na Ja, uh, hoe je het ook weet of keert. Voor je het weet is de zomer weer voorbij. En dat is uh, best wel mooi. Uh, ja, nee, ik zou bijna zeggen kloten. Maar zo is het wel natuurlijk. Hè. Goed, ik heb uh, aan de telefoon Janiek. Janiek, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent volgens mij een echte Corso fan. Dat kan niet anders. Ja, zeker. Gosje Jumijne zeg. Nou, we hebben even de appjes geteld. Je zit aan de 26. <laughs> ja, dat zou wel kunnen. <laughs> Goeie dag. Hé, hey, maar heel eventjes, want ja, ik, ik zit natuurlijk hier in Studio 100. Dus dat lukt me allemaal niet om uh, in Valkenswaard zelf aanwezig te zijn vandaag. Maar ik mag wel uh, lekker draaien van uh, Hendry, de radiobaas. Hoe is nou die sfeer? Uh, uh, en, en, en waar zit jij ergens in Valkenswaard? Uh, ik zit bij buurtschap Kompas en uh, ja, de sfeer is hartstikke gezellig. Met z'n allen nummertje aanvragen, dus iedereen zit lekker mee in de tent. Ja. Dus zo'n uh, ja, weekend, zo'n prikweekend het is hartstikke gezellig. Ja, ben je daar uh, met vriendinnen of met vrienden of uh, help je zelf ook mee om te prikken? Uh, ja, we staan momenteel met een groepje op de wagen te prikken. En uh, ook met mijn broertje, dus uh, ja, heel gezellig. Ja, Weet je wat ik me nou afvraag? Hè? Want ik zie die live beelden dan, hè? en ik, ik, ik, ik denk van wat is er toch aan de hand? Er was bij een, een paar andere buurtschappen, zag ik ook een aantal kinderen die aan het prikken waren. Die gooiden dan ook elke keer bloemen in zo'n bak. Kun je, kun je uitleggen, wat is nou dat systeem? Wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat gebeurt er nou? Er komt een bloem binnen en dan? Uh, ja, we hebben mensen beneden in de tent zitten en die uh, prikken de bloemen voor. En dan, als wij op de wagen vragen om kratjes, dan komen die omhoog en dan kunnen wij eens op de wagen prikken met een groepje. Ja ja, en die worden speciaal uitgezocht, want ik neem aan dat je niet iedereen zomaar laat prikken op zo'n wagen, want anders gaat het mis. Nee, nee klopt. We hebben allemaal wel denk ik, goed geleerd hoe we moeten prikken en de mensen die daar goed kunnen, die mogen lekker mee op de wagen. Oké, okay. hebben jullie genoeg prikkers ook? Ja, je kan nooit genoeg hebben denk ik. Er zijn altijd extra handjes nodig, maar... Denk voor nu wel. Oké, okay, nou hartstikke tof. Je hebt een uh, liedje aangevraagd. Ik zet eventjes de tune stil. Bam, zaai, hoppa. En dan mag jij uh, het liedje aankondigen en gelijk ook vertellen voor wie die is. En dan uh, draaien we hem voor jou speciaal. Ja? Nou. Ja. Ga je gang. Ik zet mijn microfoon dicht. Ik ben er gewoon. Doen we net Zo, even kijken. Ik ben er niet meer. Ga je gang. Tiketita van ABBA. Nee, nee.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 Zo.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 Es como tú, que Soy un cantante. Yo soy un.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 Ketu, tu Ketu tu que tu y bo un como tu que no sabes nada bo ketu requito como tu yo se más que que tu y que tu y que tu que bo un requito como tu que sabes nada bo un como tu yo se más que se más tu y más que tu y más que tu que tu y que tu y bo como tu Yo más más que tú, es más que tú, es más que tú, es más que tú, es más que tú, es más que tú, es que tú, es que tú, que tú, más que tú, más que tú, más que tú, es Ja, je moet echt een keer die videoclips uh, zien van Per, hè? dat is onvoorstelbaar leuk. Boris Kito hoorde je voorbij komen bij Corso Radio. Ja, ik hoor net van de heren dat ze op de Leenderweg zijn, dus ze zijn er alweer. De camera's staan weer aan, je kunt weer lekker meekijken. <laughs> ja, ik zit even te kijken nu naar links, de camera. Ik zie ze momenteel uh, sleutelen buiten. Ze zijn volgens mij de camera goed aan het hangen of zo. Het kabeltje eventjes recht zetten. En uh, nou, dat gaat allemaal hartstikke goed lukken. En ik zit even een beetje in de zaal te kijken, nou. Het aardig vol. Aardig veel mensen zijn aan het prikken. Dus dat komt uh, helemaal goed. Um, goed, ik heb een appje gehad van Kevin. Zeg ik dat goed? Ja, Kevin. Uh, of ik Vaya con Dios kon draaien met Neyna na na. Nou, dankjewel voor je appje op 06-465-567-89. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. En even voor de mensen van de vliegerclub, uh, ja, ik probeerde jullie net te bellen, want ik wilde er even meer over weten. Dus misschien kunnen jullie dus zo dadelijk even de telefoon opnemen, laat even weten via de app, hè. dan bel ik eventjes. Hè. Dan draai ik ook de vlieger van André Hazen natuurlijk, hè. Nee, na na na nee, na Na na oh, na, nee, na na Na nee, na na Na door, going, na Na na nee, Na na na Na na Na na Na na Na na Na the Na na Na na Na na Na Na na Na na Na na Na na Na na Na I'm nah, nah. nah, nah. Secondios en nee na na na. Ja, er gaat wat gebeuren in Valkenswaard. Ik heb iemand aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh, vliegers! <laughs> ja, zeker! <laughs> Vertel eens eventjes, wat, dat, dat vind ik leuk. Ik heb vroeger altijd gevliegerd. Um, nou ja, we hebben uh, natuurlijk in Valkenswaard sinds uh, zeven jaar een vliegerfestival. Ja. En um, ja, hoe is dat nou gelinkt met het bloemencorso? Nou, de jeugd die heeft uh, ook zijn eigen thema's, maar dan geen wereldse feesten, maar Valkenswaardse feesten. Ja. En de jeugd van buurtschap Kerkakkers heeft gekozen om het vliegerfestival Valkenswaard uit te beelden. Dat is leuk zeg. Ja, dat vonden wij ook. Ja, hoeveel uh, vliegers zijn er? Hoeveel vliegers zijn er? Uh, bij Kerkakkers bedoel je? Of, uh... Ja, onder andere. Ik uh, Kerk heb een wagen gezien met heel veel vliegers. Oké, okay, maar je hebt ze niet geteld nog. Ik heb ze niet geteld. <laughs> ben jij zelf ook een vlieger of niet? Ja. ja. Nou, ik moet je zeggen, ik vind het ook altijd leuk. Ik ga vaak naar het strand en dan zitten ze met die stuntvliegers zeg maar, uh, in de weer. Ja. Dus uh, wat dat betreft vind ik een vliegerfanaat. Als mensen informatie willen, want dat lijkt mij leuk. Ik denk dat er heel veel mensen, heel veel jeugd ook in, uh, in Valkenswaard is... ...die misschien denken, daar wil ik wel eens mee kennis maken. Uh, waar uh, kunnen ze jullie vinden dan? Uh, je kunt ons uh, altijd vinden op Facebook. Oké, okay, dus en, en waar moeten ze dan op zoeken? Op uh, Vliegersfestival Valkenswaard. Vliegersfestival Valkenswaard. nou hartstikke goed. En uh, buiten de corso om, doen jullie dan ook nog dingetjes met vliegeren? Um, ja, wij zijn, uh, ik weet dat ze bij kerkakkers heel erg aan het bouwen zijn natuurlijk. Ja, oké, okay, maar uh, zeg maar buitenom, stel dat ik bijvoorbeeld in, uh, in juni of in mei uh, naar jullie toe ga, doen jullie dan ook nog iets met vliegers? Ja, zeker. We hebben in, uh, in mei natuurlijk het eerste weekend van, uh, van mei is ons eigen vliegerfestival in Valkenswaard. Hartstikke leuk zeg. Goh, onvoorstelbaar. Hé, hey, jij wou een liedje horen? Ja, ik wil uh, voor de jeugd van buurtschap Kerkakkers zou ik graag uh, de vlieger van André Hazes willen aanvragen. En, uh, en natuurlijk heel veel plezier en succes wensen dit weekend. Nou, hierbij is het gebeurd. Ik ga hem draaien, joh. Hartstikke bedankt voor je belletje, man. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. <laughs> De Vlieger, hier is André Hazes bij Corso Radio. Goedemorgen allemaal! Oh, het is alweer bijna klaar, hier. Mijn zoon was gisteren jarig, hij werd acht jaar oud, mijn schaar. Hij vroeg aan mij een vlieger, en die heeft hij ook gehad. Maar zowel zijn fietsen, treinen,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 Tot zij hem ontvangt, Speciaal voor de vliegerfanaten in Valkenswaard, in ook tijdens de Corso aanwezig. Dus uh, je hoorde net het uh, gesprekje wat we hadden op de radio. Goed, het zit er weer eventjes op. Ik spreek je vanavond om zes uur weer. Blijf luisteren naar Corso Radio. We zitten vandaag op de Leendeweg en uh, de heren die hebben de boel opgetuigd. Het busje staat helemaal klaar, boxen aangesloten, computers zijn ingeplugd. Dus uh, wat mij betreft kan het losgaan. Tot straks!